Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS journaal. In grote delen van Noord-Italië mogen mensen zich niet meer verplaatsen, tenzij het niet anders kan. Vannacht maakt de premier Conte nieuwe quarantaine maatregelen bekend die gelden voor de regio Lombardije en 14 provincies in andere regio's. Het treft zo'n 16 miljoen mensen, een kwart van de bevolking van Italië. Zwembaden, musea en sportscholen gaan dicht. Openbare evenementen worden afgelast. En in restaurants en cafés moeten Italianen een meter afstand houden van elkaar. De belangrijkste Noord-Italiaanse stad Milaan ligt ook in het gebied. Net als toeristenbestemming Venetië. De maatregel geldt voor alsnog tot 3 april. Italië heeft sinds gisteren de meeste nieuwe coronabesmettingen geregistreerd sinds het virus daar uitbrak. Bijna 6000 Italianen zijn nu besmet. In een vluchtelingencentrum op het Griekse Lesbos is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot. Zo ging de school van het centrum in vlammen op. Het vluchtelingencentrum ligt vlakbij een kamp waar honderden gezinnen en kinderen verblijven. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De afgelopen dagen trokken veel migranten richting Griekenland en de eilanden nadat Turkije de grenzen opende.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 De PvdA-leden willen in aanloop naar de verkiezingen veel meer optrekken met GroenLinks. De partijtop moet de samenwerking met GroenLinks intensiveren, vindt bijna 90% van de leden die aanwezig waren. Maar ze willen geen gezamenlijke kandidatenlijst of een fusie met GroenLinks. Het weer nog, het is bewolkt maar wel droog, het koelt af tot zo'n 6 graden. De komende ochtend trekken regen van west naar oost over het land, in de middag klaart het weer op. Het wordt dan maximaal 9 tot 11 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. The electronic music is very direct reflection van the environment. In one sense, I think there's more of a sound awareness in our culture now related to why music is taking the turn that it is.